Jawel. Ik kom uit. Uw bezoek is er. Ha, ah, de politie. Kom binnen, heren. Kom binnen. Bedankt hoor, mevrouw. Jullie, de politie is er. Ik kom zo. Nog even mijn haar feunen. Mag jij de heren al wat ze willen drinken? Gehoord, heren. Zoals jullie dat in België zeggen, nietwaar? Ga zitten, ga zitten. Een borreltje? Graag. Een bodempje voor mij. Oh, oh het is bok maar hoor.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 Hoe heb die foto's toch gezien? Ja, die waren wel vroeger. Voor ze zich in dat klooster heeft opgesloten. Ja, ja maar blijven er lang hetzelfde uitzien. Hè? Met die kap en zo, Er staat geen leeftijd op. <tus> Zijn we er al? Niet helemaal. Uh, de rest moet je te doen. Ik wil met deze auto niet in de buurt van het klooster komen. <tus> Oké. Okay. Ja. Tot over een paar dagen? Zoals afgesproken. Toi, toi, toi. vreemd hè Dat wij net in de buurt van die juwelenzaak waren. Ik zeg nog tegen Judith. Hé hey, schat, wat doen die lui daar, zeg ik zo. Thuis hadden we natuurlijk onmiddellijk af te gedaan. Maar hier in Belgiëland hoef je van niks te schrikken. <laughs> hallo, hallo. Oh, Mevrouw Cor. is het ja? Heeft Stan dat niet gezegd? Stan, heb jij de heren onze naam niet gegeven? Jawel, jawel. Maar... je ja, Een visitekaartje, kom. Dit is niet waar, hè? Hm. Het is je dagje wel. Je heeft ook al bijna niks aan. Hm? Mooie kimono. Alsjeblieft. Nou, je staat alles op. Adres, telefoon, fax en e-mailadres natuurlijk. Ja, dank u wel. Spannend, hè? <laughs> Jemineetje. komen we voor één keer naar België en dan maken we zoiets mee. De kinderen worden dol als we hen straks ons avontuur vertellen. Nou, ze waren dus met twee. De gangsters dan, hè? Of heeft Stan jullie dat al verteld? Jawel. Nee.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 wat raar lijkt, kan mogelijk heel doortrapt bedacht zijn. Een terrasje aan het doen, heren? Mevrouw de substituut. Dat in eigen persoon. Uh, enig bezwaar dat ik er kom bijzitten? Uh, nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Oké. Dat is ook een toeval. Ik wil zeggen dat u ons hier vindt. Uh, niet echt, commissaris. Uh, ik heb mijn bronnen, ziet u. De Houwerstraat. Misschien. In elk geval iemand die mij onder andere kon vertellen dat Lestaminé uw stamcafé is. Onder andere? Als je met iemand moet samenwerken, kunt je maar het best goed geïnformeerd zijn over hem. Vindt u ook niet, meneer de commissaris?